4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij de protesten in Libië zijn gisteren opnieuw tientallen doden gevallen. Alleen al in één ziekenhuis in de stad Benghazi zouden 35 lichamen zijn binnengebracht. De protesten in Libië zijn al dagen aan de gang. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International kwamen donderdag zeker 43 betogers om het leven. De onrust in de Arabische wereld lijkt ook over te slaan naar Kuwait. Daar gingen zeker duizend mensen de straat op, voornamelijk immigranten die meer rechten eisen. De demonstratie in Kuwait werd neergeslagen door de politie. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Ook in Jemen en Bahrein is gisteren hard opgetreden tegen demonstranten. In Jemen vielen zeker drie doden. In Bahrein sprake van tientallen gewonden. Minister Opstelte ziet niets in het idee van PVV-leider Wilders om rechters maar voor vijf of zes jaar te benoemen. Dit gaat niet gebeuren, zei Opstelte op tv bij Pauw en Witteman. Wilders zei woensdag in het programma Uitgesproken WNL dat rechters niet meer voor het leven moeten worden benoemd. Hij vindt dat elke vijf of zes jaar moet worden getoetst of ze wel zwaar genoeg straffen. Wilders vroeg het kabinet om dat te regelen, maar opstelte wijst het idee resoluut van de hand. Gelukkig leven we in een land met scheiding der machten, zegt hij. En daar horen onafhankelijke rechters bij die voor het leven worden benoemd. Burgemeester Van der Laan wil alle moskito's uit Amsterdam weghalen. De moskito's maken een irritante zoomtoon die alleen jongeren kunnen horen. Zo moeten hangjongeren worden weggejaagd. Volgens Van der Laan is de moskito discriminerend... en zijn er betere middelen om overlast van jongeren tegen te gaan. In Amsterdam zou het gaan om vier moskito's. In heel Nederland gebruiken meer dan honderd gemeenten het omstreden apparaat. In Utrecht besloot burgemeester Wolfse twee jaar geleden al... om een aantal moskito's in de wijk Kanalen eiland uit te schakelen. Het weer, vannacht veel bewolking, minimaal rond het vriespunt. Ook overdag is het bewolkt, met aan het eind van de dag in het zuidwesten wat regen. Bij een koude oostenwind wordt het 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending vannacht. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. Dat betekent dat u nog drie verrijkende radio-uurtjes voor de boeg hebt. Alvorens u zich weer kunt overgeven aan de nieuwswaan van de dag bij de meer dan capabele collega's van het NOS Radio 1 journaal tot die tijd van 6 tot 7 bij Nachtvluchten in Actie, André van Duivenbode van Dada. Een stichting die zich inzet voor zieke kinderen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. Daarvoor van 5 tot 6 de ontroerend leuke en heerlijk realistische zangeres Annie de Reuver in een aflevering van Een leven lang. Zo'nzelfde mooi interview uit diezelfde programmareeks in dit uur met Dick de Zeeuw. En dat is dan een bijdrage van de NPS. Dick de Zeeuw, emeritus hoogleraar wit, wereldvoedselvraagstuk en milieuproblematiek, werd in 1924 geboren. Hij studeerde landbouwkunde. Na de oorlog studeerde hij af bekleedde verschillende bestuursfunctie en werd ook politiek actief. Onder meer voor de KVP. In 1998 was Dick Binnendijk in gesprek met hem... over onder meer zijn ouders, zijn jeugd, zijn kampervaringen... en het katholieke geloof. Dick de Zeeuw overleed in Bangkok op 18 februari 2009... tijdens een missie voor de Wereldbank. Hij werd 85 jaar. Luistert u naar een aflevering van Een Leven Lang. Het komt erbij dat dus ook in die kampen uh, wilde je overleven... Je natuurlijk ongelooflijk moest liegen, hè? want uh, je had natuurlijk niks gedaan. Die kleine sabotagedaadjes en dit en dat. Mijn naam is Haas. Het was dus ook in feite een leugenachtige uh, samenleving. En uh, ik was dan met mijn huidige vrouw ati bij die film Sophie's Choice... en ik heb daarna in de auto gehuild. Omdat ik ineens doorbrak dat je het niet kunt... Je kunt het natuurlijk nooit vergeten, maar dat je het ook niet kunt wegdrukken. Dat je het moet verwerken. En, uh, en dat je daarin dus ook zeggen, een levensstijl moet ontwikkelen... die niet meer gelijkt op die leugenachtige sfeer. Dan kwamen natuurlijk elementen boven van... hoe is die, die politiek waar ik altijd middenin zit... Hè? is dat ook niet ergens een leugenachtig hè? gebeuren. En uh, dat heeft mijn leven veranderd. Met pensioen gaan betekent voor de meeste mensen een rustiger leven leiden. Maar dat geldt niet voor landbouwkundige Dick de Zeeuw. Toen hij 64 werd, richtte hij zijn eigen adviesbureau op en werd ondernemer. Zo adviseert hij talrijke organisaties in binnen- en buitenland... op het gebied van milieuvraagstukken. Daarnaast heeft hij nog eens zo'n twaalf nevenfuncties. Dick de Zeeuw is net terug van een klus in Tunesië... Na twee weken Nederland moet hij weer voor advies naar de Filipijnen... en zit midden in de voorbereidingen. Druk, druk, druk dus. Programmamaker Dick Binnendijk kon hem... tussen een paar vergaderingen door te spreken krijgen. Het interview begint op zijn werkkamer in Amsterdam. Dick de Zeeuw, ik heb u één keer eerder gezien. en Het was in 1972 in Stockholm... Eh, op de eerste wereldmilieuconferentie. Ik behoorde tot de Alternatieve Garde... Wij hadden een alternatief milieucongres... en wij moesten de Nederlandse delegatie kritisch uh, volgen. En u zat in de officiële Nederlandse delegatie. in. u kwam toen naar onze tent toe. En toen hebben we een handje geschud. Herinnert u zich dat nog? Heel goed, ja. Ja, maar mij vast niet meer. Nou, vaag, ja. Nee, het was, het, was, uh, het was mijn eerste kennismaking. Hele intensieve kennismaking, tweerlei. Allereerst dus met het milieu. En... Uh, was toch dit de eerste intensieve kennismaking dus met... van wat voor gevolgen hè, voor het milieu, voor de natuur. Uh, Wordt word de mensheid mee geconfronteerd wanneer je doorgaat, maar steeds maar met economische groei. Met economische groei, dat was de Club van Rome had dat natuurlijk ook al gedaan. Maar een tweede was ook leuk, en dat was juist die alternatieve conferentie. Want ik heb daar gemerkt dat er een spanningsveld ligt tussen diegenen die heel kritisch naar de situatie kijken en de anderen, dat zijn meestal bestuurders, die op een of andere manier de zaken uh, willen bij elkaar houden. En die eigenlijk uh, een felle kritiek of een genadeloze kritiek op datgene wat de mensen tot nu toe gedaan hebben, dat ze dat eigenlijk niet willen accepteren. Dus u dus was meer bij ons te vinden dan bij een officiële delegatie? Dat klopt. Ik was namens de Eerste Kamer afgevaardigd, dus ik voelde toch ook een zekere verplichting. Ook. Maar... Ja, want u zat voor de KVP, de Katholieke Volkspartij in de Eerste ja. Kamer. Hm. Ja, ik zat voor de KVP in de Eerste Kamer. Maar ik voelde toen ook al dat als je dat Kamerlidmaatschap dus ook zou willen waarmaken, het niet het behoud van het bestaande is, maar dat je echt kijkt naar de toekomst. En dat je die toekomst, als het ware, naar je toe haalt. Dat je anticipeert dat je die toekomst naar je toe haalt. En dat dus kijkt wat er eigenlijk over vijf of tien jaar is... als je gewoon zo doorgaat. En dat je je niks aantrekt van alle kritieken, van alle moeilijkheden... die er op het ogenblik op die wereld zijn. En u bent er nog steeds mee bezig, hè? Met het wereldvoedselvraagstuk en de milieuproblematiek. Want ja, zo bent u pas in Tunesië geweest. Of moest u daar? Ja, daar hebben ze. De Tunesiërs... Wat mij verraste... want dat vind je niet overal in de wereld... en zeker niet in de derde wereldlanden. Tunesië zijn zich heel erg bewust van de milieuproblematiek. Nou, ligt Tunis ligt aan, aan twee meren. Lak Noor en Lak Sud. Die liggen dus tussen de zee en Tunis in. Nou, dat zijn natuurlijk eh, industrie en de lozing van, van de huishoudens. Dat hebben ze allemaal geloosd op die meren. En dat is een enorm vervuild. En... Eh, daar wil Nederland wat aan doen via dus de ontwikkelingssamenwerking. Daar willen ze ook geld in steken om dat schoon te maken. En ook te voorkomen dat het weer vervuild raakt. Dus allerlei reinigingsinstallaties gaan aanbrengen. Dat willen ze graag. Nederland wil daarbij helpen financieel. Maar Nederland zegt dus. Maar dan willen we dat er eerst een milieueffectrapport gemaakt wordt. Dat zijn de effecten hè, van het hele plan zoals het er ligt. En voldoet dat aan de normen en criteria dat ook, laat zeggen, de best mogelijke oplossing. Zowel voor, want ze willen daar gaan bouwen, huizen bouwen als industrievesten, maar ook een heel groot natuurgebied maken, een recreatiegebied maken. Nou, dat alles kun je combineren. En dat kun je combineren in een wat ze dan noemen een milieueffectrapport te schrijven, waarin de effecten beschreven worden van de plannen van de initiatiefnemer, van de regering. En als dat milieueffectrapport dus. Ja, als het ware, je oproept om toch dingen anders te doen dan je van plan was om te doen, om dat serieus te overwegen. Nou, we zijn dus als groepje met deskundigen, ecohydrologen, hydrologen, al die moeilijke namen. Maar mensen die dus heel veel weten van hoe je zo'n meer zuivert. En mensen die heel veel weten hoe je zo'n oevers moet aanleggen, zodat het milieuvriendelijk en natuurvriendelijk. Mensen die veel weten over hoe het landschap eruit zou moeten zien. En tegelijkertijd mensen die veel weten hoe het allemaal ook betaalbaar is. Waar, ja, waarom zit u erbij? Nou, ik zit erbij als voorzitter. Ik moet erzaam, en, en De voorzitter heeft toch altijd als eerste taak om te kijken in hoeverre de verschillende belangen die er zijn. En die zijn altijd vertegenwoordigd door mensen. Of je die mensen, hun neuzen, in allemaal in één richting kunt krijgen. Dat is de voorzitterstaak. En dat doet hij dus op basis van ervaring, omdat hij veel bestuurlijke ervaring heeft. Ja, dat doet u, hè? Dat doe ik dus. En, uh, en dan tegelijkertijd heb je natuurlijk een enorme kennisreservoir opgebouwd... dat als dus dingen overdreven worden, want iedereen vindt dat belang wat hij heeft... van die natuur, van die oevers of van, van die bodem... He, die verschrikkelijk vervuild is met cadmium, met zware metalen... iedereen heeft zo zijn eigen belang dat dat het allereerste dus... Uh, dat er verder gedaan wordt. Nou... En dan eh, meng je de zaak. Ik noem altijd een soort van kennismontage. Hè? De kennis van de verschillende mensen monteer je dan in een plan... waar iedereen van... Hé, hey, dat is leuk. Het lukt niet altijd, maar het lukte deze keer wel. Ja. Maar kunt u goed tegen uw verlies? Moeilijk. Ja, ik vind dat moeilijk. Um, ik vind het moeilijk onder omstandigheden dat ik het niet begrijp. Als ik het begrijp, dan zeg ik meer culpa. Het is uh, dat die hebben stomme, stomme zet. En, en je hebt je misschien toch te veel laten leiden. Dat is de allereerste vraag. Als je het verlies zich, zich, uh, ja, zich als het ware meldt, hè? Dat, dat voel je natuurlijk komen. Als het verlies zich meldt, dat je dan bij jezelf constateert dat je toch meer van jezelf houdt dan van de ander. En dat je het eigenlijk. Ja, als toch vast blijft houden in je eigen standpunt... en die ruimte niet geschapen hebt, dat, is, is dat komt voor. Dat komt niet eenmaal, één keer voor, maar dat komt, ja, dat komt vaak voor. Maar het pogen later om dat toch weer hè, ook bij jezelf te houden... en niet de ander daarvan de schuld te geven... maar ook bij jezelf te houden, ja dat heb ik toch gemerkt... dat je er dan toch wel in kunt groeien... om het, nog beter te doen de volgende keer. Maar in eerste instantie blijft het dus toch moeilijk... om te merken van, uh, ja, dat je de, tot de verliezende partij hoort. Ja, dat vind ik moeilijk, ja. ja. Uh, de overtuiging dat het... Uh, laat zeggen dat men, mijn richting, mijn overtuiging niet geaccepteerd heeft... en mijn oplossingen niet aanvaard heeft... Uh, dat heeft te maken dat ik toch vind dat ze het hadden moeten doen omdat op een of andere wijze, ik denk dat ze over vijf of over tien jaar het weer, zichzelf weer tegenkomen. En dan zich herinneren, hé, hey, dikte zeel. En dat is veel voldoening achteraf. Maar je schiet er zo weinig mee op, want al die tijd is verloren gegaan daartussenin. Ik heb voor mij het ontzettende uitgebreide uh, ja, curriculum vitae... Hè, levensbeschrijving van u en in punten. Uh, Eén kopje, het is ook in het Engels, uh, politieke en sociale activiteiten. En ik kom er tegen dat u vanaf 1953 tot 65 uh, in de gemeenteraad in Ede heeft gezeten. Daar begon het mee en waarschijnlijk voor de KVP, hè? Ja, voor de KVP, Ja. ja. En daarna ook nog eens een keer lid van uh, in de Provinciale Staten van Gelderland. En uiteindelijk in 1970 tot 1975 dan uh, lid van de Eerste Kamer voor de KVP. En toen ben u opgestapt. Hoe ging dat? Ik ben niet direct opgestapt. Ik ben een jaar later opgestapt door de KVP. Dat is 1976. Met heel veel pijn in het hart. Ja, want, want ook nog vier jaar bent u voorzitter geweest van de KVP. Dat klopt. Maar ik had mijn leven gegeven voor de KVP. En voor de KVP zoals, zoals ik hem dus ook aantrof... en met mijn, ja, wat bescheiden middelen die ieder mens natuurlijk heeft... proberen om die KVP in een richting te sturen... die, um, die voor mij een uh, grote toekomst zou betekenen voor de KVP. En, uh, een sociaal-christelijke partij, hè? Dat is wat u eigenlijk wilde. Ja, sterk sociaal. Maar ik vind het ook vanzelfsprekend, want als je christen bent... dan ben je, dan ben je bezig met de sociale problematiek. Dat is de essentie van het christendom. Dus eh, dat is zo met elkaar gekoppeld... dat ik ook helemaal geen behoefte had om een partij... om een uh, conventionele partij te hebben. Ik heb met uh, Edward Schillebeeks... Professor Edward Schillebeeks, de, laten we zeggen... de goeroe van progressief uh, katholiek Nederland, hè... Klopt, meer dan Nederland. Ja, want hij is Belg. En niet alleen dat, maar hij heeft een boodschap voor de hele wereld. Ja. Edward Schillebeeks en ik hebben vreselijk ja. lang gepraat en geanalyseerd... over of, of confessionele politiek een bestaansrecht heeft. Ja dan nee. En we kwamen beide tot de conclusie nee. Confessionele politiek kan niet bestaan omdat confessie geloof ergens te maken heeft met een houding, een attitude. En politiek een analyse van de samenleving is. En dat kun je vreselijk moeilijk in elkaar schuiven, dat blijkt ook wel. Want christenen zitten in, in zowel hele linkse, extreem-linkse partijen door het hele veld heen naar nou, extreem-rechtse partijen. Dus je kunt die Bijbel en je kunt dat uh, een, uh, niet vertalen in een politiek programma, wat eenduidig is. Nee. Politiek is kiezen vanuit de analyse van de samenleving. Wel natuurlijk gedreven door je christelijk geloof... om die rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van de middelen... om dat na te streven. Maar dat schept een houding... Maar dan moet je alsnog je politieke keuzes maken. En die politieke keuzes zijn weer afhankelijk van... op welke wijze je dus denkt dat dat probleem opgelost kan worden. Een VVD'er denkt dat dat kan door steeds maar weer te benadrukken... dat het ondernemerschap de ruimte schept om ook de armen te helpen. Terwijl een Partij van de Arbeid of een socialist die zegt... nee, dat lukt niet, want dan, dan, dan eten de armen de kruimels van de tafel... die de rijken achterlaten... En dan uh, dat lukt niet, dus je moet je solidariteit met die onderliggende bewijzen door maatregelen te treffen als overheid, waardoor dat die, laten zeggen, hun leven veilig gesteld wordt. Dat het niet het, het, het afhankelijk wordt van wat de rijken beslissen. Nou, dus met Artwaard Schillebeek's maatschappelijke analyse. Ja, van daaruit je keuzes maken, maar wel gedreven door een engagement en betrokkenheid dus, vanuit je christelijk geloof. Nou, en dat, um, dat vertaalde zich voor mij in een progressief beleid. En in duidelijke keuzes maken. En daar wilde ik die KVP naar toe brengen. Nou, het lukte dus niet, en, en dan, dan stap je gewoon op. Na een jaar, ja. ja. Maar hoe ging dat? Nou, het was dus zo dat um, um, we hadden een, um, een groep binnen de KVP die wel slonk. In het begin was de meerderheid van de KVP... ook van de achterban, dus het eens met mijn stellingnamen... naar die toekomst toe. Maak van die KVP een nieuwe partij. Een partij die ook evenwaardig is. Wij waren veel meer in het verlies dan de protestantse partij. Die evenwaardig, met een eigen programma, een eigen toekomst... dus dat gesprek met ARP en CAU in kan gaan. Dat was niet zo dat ik tegen machtsvorming ben. <laughs> Helemaal niet. Maar wel met een eigen gezicht. Dat... De, de, de, laat ik zeggen, de steun brokkelde af, geleidelijk, in de jaren 74, 75. En ik merkte dat natuurlijk wel, maar ik dacht, ja, misschien kan het toch zo zijn... dat ik het nog kan overtuigen, dus dat, daar heb je die eigen wijzigheid voor mij... om toch aan dat, aan dat ideaal vast te blijven houden. En dat lukte niet. De realiteit was dat de mensen toch die machtsvorming van die drie partijen meer als eerste prioriteit hadden dan de, het, het programma-beropje... als individuele partijen een bepaalde richting wil geven aan die samenleving. Nou, dat lukte dus niet. Nou, toen ben ik afgetreden. Maar, maar persoonlijk was het voor mij wel, een, uh, wel, wel heel moeilijk. Voordat Dick de Zeeuw definitief lid werd van de Partij van de Arbeid... heeft hij eerst nog geprobeerd om een progressieve christelijke partij op te richten. Bij de discussies over zo'n partij is ook weer theoloog professor dr. Edward Schillebeeks betrokken geweest. De progressieve christenen en D66 zouden in één partij moeten opgaan. Edward Schillebeeks. Dat sprak hem erg aan, maar hij, hij was erg enthousiast daarvoor, zonder eigenlijk goed te weten hoe zit dat in elkaar. Dus wat dat betreft was hij een beetje... Een, een, een, ...te enthousiast om ook eens ernstig over de fundamenten daarvan na te denken. Hij was een beetje oppervlakkig. Hij was, ja, iets oppervlakkig. Maar uh, in deze zin dat hij toch zocht naar argumenten, naar diepere gronden. En dat is eigenlijk uh, de reden geweest waarom hij bij me kwam. En zo zijn we ook vrienden geworden. Ja. Wat uh, is dit dus nu voor een man? Ik moet zeggen, het is een vriendelijke man... Hij uh, is een piknisch type, is een kleine geblokte man. En dat zijn gewoonlijke, echt uh, vriendelijke mensen. Uh, iets, iets van een bourgondisch uh, type. Maar uh, daardoor uh, zijn de banden toch minder, minder degelijk, laat ik zeggen. Ja, ik, ik, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken. Het is zo wat los vrijblijvender. U bent geboren op 24 januari 1924 in Tanjungpura op Sumatra ja. in Indonesië. Toen heette het natuurlijk nog Nederlands-Indië. Ja, ja, dat ligt ongeveer 60 kilometer noordelijk van Medan. En het is de eerste vindplaats van de Shell geweest voor olie. En mijn vader was in dienst van de BPM, de Bataafse Petroleummaatschappij. En hij was daar uh, administrateur... En hij is al jong, maar hij was een boerenzoon uit Haarlem en Meerpolder. Maar hij voelde niks voor het boerenvak en ging naar de handelsschool in Haarlem. En daarna al op hele jeugdige leeftijd, of hij 19 of 20 was... is hij daar in Indië gegaan. En uh, daar heeft hij dus een aantal jaren gewerkt. Een parneel op Java en op Sumatra. Kwam met verlof thuis. Ontmoette mijn moeder, die een artieste was uit Den Haag. Artiesten. Ja, ze had de Leidse Academie voor Kunsten gevolgd. Ze heeft daar afgestudeerd. Ze, het, ze tekende fantastische of schilderde fantastische portretten. En was een eh, niet, niet, niet slechte zangeres, een sopraan. Ze is nog eens voor de NCRV opgetreden en ze gaf veel kerkconcerten. Hmm. Klassieker repertoire het waar dan? Heel klassiek, maar het gekke was, wij waren gek op mijn broer en ik, maar ik heb een identieke tweelingbroer, Aard de zeil. En uh, mijn broer en ik waren gek op jazz in die tijd. En daar, uh, daar deed ze mee mee, hoor. Ze was jong met ons, ja. En zo'n vrouw was het. Mijn vader was vrij ziekelijk. Maar uh, was een rondborstige. Grote man, zwaar. En uh, ja, thuis heerste een sfeer van, uh, van openheid. Uh, christelijk, christelijk angehaugd. Hè? Mijn uh, moeder was uit een... Protestants gezin in, uh, in Den Haag. En Mijn vader werd uh, kerkloos, mag ik het zo noemen, opgevoed. De Harlem Meerpol, dat was een bolwerk van de VVD, van liberalen. En mijn vader was. Uh, maar had de mentaliteit, de attitude van. van bijzonder open te zijn. Heel sociaal. En mijn moeder was artiest en hij keek naar die toekomst. En nou ja, dat, dat, dat was een klimaat waarin, uh, waarin we. Heel veel mogelijkheden kregen. Ja. Ja. Niet, ge, niet gedogmatiseerd of niet ge, geen grote dominantie ja. van ouders. Nee. Maar dat betekent dat eh, dat jullie dus eh, u en eh, uw tweelingbroer ja. konden ja, vrij spreken. En ja, toch op een intellectueel niveau met uw ouders. Ja, hoewel dat toch in de praktijk toch altijd veel te weinig van terecht komt. Ik merk dat bij andere gezinnen ook. Ik merk dat bij mijn eigen gezin ook. Weet je, dat daar toch, ja, daar moet je echt voor gaan zitten. Maar het, het, we, ik, ik proefde wel dat er, dat er een grote mate van, uh, van, uh, van eigen ontplooiingsmogelijkheden was. Ja en, dat, uh, ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Is zo. Uh, aard is uh, de enige broer die u heeft? Ja. ja. Verder ja. geen zussen? Nee. nee. Oh. Hoe is dat als één uh, eigen tweeling? Als je alles bij elkaar optelt, het zit natuurlijk plussen en midden aan. Al. Maar als je het even zo, dus een uh, goede zaak... Ik heb eh, mensen vaak toegewenst dat ze als identieke tweeling... zouden kunnen terugkeren of moeten terugkeren. Want het geeft een hele extra dimensie. Het gekke is natuurlijk, je bent een kloon. We, we, we praten vandaag dat met grote zorgen over klonen. Maar, maar identieke tweelingen of drielingen of vierlingen zijn natuurlijk ook klonen. Dus het is gek, eh, de, die eigenheid van een individu. Hè? Die uniciteit, hè? dus die... Die enkelvoudigheid bestaat bij ons niet. We zijn natuurlijk wel twee individuen, maar je bent genetisch hetzelfde. Je bent door je, door je omgeving natuurlijk toch ook een andere mens geworden. Maar het is niet zo dat je dus kunt zeggen van dat je in de spiegel kijkt... en er is er geen enkel ander zo. Die individualiteit brengt dat met zich mee. Dus het is leuk. En je kunt je toetsen aan die ander... En we vochten natuurlijk met elkaar omdat we altijd dezelfde fouten maakten. En dat kon je niet hebben van die ander. Maar, maar lijken jullie ook erg op elkaar? Ja, we lijken spreken elkaar nog steeds. Ja. ja, nog steeds vergissen zich mensen. Hopen mensen vergissen zich. En God, we gingen natuurlijk met, met hetzelfde meisje uit zonder dat ze twisten, weet je wel. En het, het, het, het schept ook een humor en een vaak een relativering. We maken elkaars proefwerken in de klas. En zodat je maar één proefwerk van de twee hoefde te leren. <lacht> nou, het, het, het, dus, dus het is grappig, wel. ja. ja dus, dus er was een soort met specialisatie tussen jullie. En nou, dat, zover is het nooit gekomen. <lacht> maar het is wel zo dat je. De, ja, fysiek ben je hetzelfde. Hè? Je gaat vaak je ging je op hetzelfde moment naar de wc. We hadden echt twee wc's nodig in het huis. <lacht> we, we woonden in Den Haag. En uh, niet altijd, maar dat kwam toch ook voor. En. Uh, Nee, ik heb uh, grosso modo gesproken, heb ik toch de indruk van dat uh, dat, dat een goede zaak is. Mm. Ja. Maar wat ze soms ook zeggen, dat is dat uh, ja, identieke tweelingen uh, dingen voor, uh, van elkaar aanvoelen, zelfs op grote afstand. Heeft u dat ook met u bedoeld? Jawel, het, uh, in vergaderingen, wij waren beide op een gegeven moment een gedeelte van onze carrière. Hij heeft had ik zijn hele carrière op het ministerie van Landbouw. Toen werd ik een gedeelte daarvan. Toen waren we dus beide daar. De ene was directeur-generaal, dat is mijn broer. En die was eigenlijk mijn baas. En ik was directeur van het Landbouwkundig Onderzoek. Gaf dat geen onderlinge strijd? Nee. Oh. En, maar we moesten natuurlijk wel erg voorzichtig altijd zijn... omdat er ergens natuurlijk uh, gezegd werd... God, die, uh, dat is een macht gegeven in dat ministerie. Dat kan toch eigenlijk niet. Nou, we hebben natuurlijk wel eigen open tegenover gestaan. Maar het was wel zo dat je in vergaderingen vaak samen zat. En dat je precies wist wat die andere zo uh, zou gaan zeggen. Dus, maar dat is ook omdat je met hetzelfde onderwerp bezig was. Dus of het nou echt telepathie of op grote afstand aanvoelen. Het aanvoelen van heel van, van, ja, van, van moeilijkheden, van verdriet, van dat soort dingen. Ja, dat, dat heb je natuurlijk vanzelfsprekend. Maar ik, ik ben niet. Een, uh, ik heb geen ervaringen dat. En dat je over grote afstand uh, precies weet waar die ander zit. Of uh, dat, dat wat wel eens beweerd wordt, dat, dat bij identieke tweelingen. Maar daarvoor zijn we geloof ik ook veel te nuchter. Dus dat, uh, ja. Vader de Zeeuw is al overleden als het gezin in 1941 naar Wageningen verhuist... omdat Dick en Aert daar gaan studeren aan de Landbouwuniversiteit. De broers raken betrokken bij het verzet en duiken onder. Dick probeert met een vriend via Zwitserland Engeland te bereiken. De afspraak was dat Aert zou volgen als zijn broer veilig gearriveerd zou zijn. Zover is het niet gekomen. Dick en zijn vriend worden vlak voor de Zwitsers-Franse grens gevangen genomen... Ze worden van gevangenis naar gevangenis gesleept... en komen uiteindelijk in het kamp bij Compiègne terecht. Nou, en daar begon het. Niks te doen, geen eten. Vermageren, geen contacten met thuis. En toen het vreselijke transport van Compiègne naar Boegewald... dat hij de drie dagen en nachten, zonder eten, zonder drinken... Samengeperst in veewagens, wagens Boegwad een paar weken verbleven. En toen op transport gesteld naar Penemunde. Dat is dat concentratiekamp wat dus, uh, dus uh, uh, gevestigd was... onder de fabriek van de V2's. Waar meneer Werner van Braun al de maar rondliep. Daar weggebombardeerd door de, door de Engelsen. De bomben viel op vijf meter afstand. Overleefd. Toen getransporteerd naar waar de V2-fabrieken werden ondergebracht in de hart. En dat is Dora, het kamp Dora geworden. Waar men dus uh, de V2-fabrieken van V1 ook, hoor, van Wenen, Wiener-Norstad en van Peenemünde. samengebracht werden in twee parallel tunnels, twaalf meter hoog die er al waren voor opslag van voedsel en dat soort dingen meer. En die werden, zijn verbonden met zijtunnels. Die waren kilometers lang, die, die tunnels. En daar werden die fabrieken onder. Maar dan waren ze dus onbereikbaar voor de bommen... van de Amerikanen en de Engelsen. Nou, dat is een vreselijk kamp geworden. Want uh, je moest werken. 16 uur per dag en dan nog 4 uur op appel. En allemaal ondergrond, zonder ventilatie. En daar zijn ze gestorven als ratten. Nou, ik heb het geluk gehad dat ik dus omdat er een Nederlandse arts, ook een gevangene... boven de eerste barak, dat was de eerste zieke barak, dat hij daar werkte en die wist van mijn bestaan... In, samen met mijn vriend, met z'n tweeën opgepakt. En samen met mijn vriend wist die dus van ons bestaan in die, in die tunnels... en heeft ons naar boven gehaald als verplegers. En toen zijn we heftlingspleger geworden. Dus, ge en uh, nou, dat heeft me gered, ja. Maar wat moest u nou precies doen in die gangen? Zoldaan maken dus voor het, voor het transport van alle, van alle, van alle V2-fabrieken. Dus Jullie moesten sjouwen? Sjouwen, Voortdurend sjouwen. Kruidwagens met puinruimen. En uh, af en toe je drukken, zoals dat heet. Want anders overleef je het niet. Af en toe dan... Uh, <laughs> ik herinner me nog goed dat ik in... Het was een stellage van 10 meter hoog. En als ik daar naar bovenop kan komen, kan niemand me zien. En dan ga ik daar eigenlijk een tukkie doen. Want het, uh, even, even, even... En dan lag je op zo'n plank hè, van een, nou, 60 centimeter breed. En als je maar omdraaide, dan donder je 10 meter naar beneden. Nee, daar heb ik heel erg geslapen. En dat heb ik niet één keer, maar een aantal keer gedaan. En zo, ik wilde daarmee illustreren... dat je je van tijd tot tijd zo verschrikkelijk intensief bezig had met het overleven. Want dat is het wat je doet. Je moet er geen voorstelling van maken dat het, van ideële voorstellingen van hoe gevangen... Nee, overleven. En overleven vooral door niet op te vallen. Want als je opviel, boop, dan was het gedaan. Ja. En realiseerde ja, En realiseerde u van, ja, dat je bezig was met uh, bommen... waarmee andere mensen uh, ja, neergemaaid werden? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat realiseerden we ons donders goed. En we saboteerden zelfs. Heel klein, hoor. Moet je niks groots van denken. Ik stond in Peneminde achter zo'n draaibaan. Die vriend van me ook naast me. En we moesten schroeven en moeren draaien. En die schroeven waren altijd net even iets te groot of iets te klein. En die moeren ook. En die waren dus waardeloos. Dus op je eigen manier probeerde je toch een hele kleine bijdrage te leveren. Maar ook weer zodanig dat je... Dat, dat wist je donders goed, dat je het risico niet te groot mocht zijn. Want dan was het afgelopen. En uh, dan werd je of opgehangen of je werd, uh, je werd uh, neergeschoten. Ja, we waren met... Uh, met 60.000. Dat is een groot aantal. Daar zijn er overigens dus ongeveer 23.000 van gestorven. En wij hebben dus het geluk gehad. Maar ik, maar ik werd vrij spoedig dus in januari 1944, werd ik ziek... Ik kreeg uh, pleuritis, daarna TBC. En dat uh, is met, met kunst en vliegwerk, dankzij die Nederlandse arts ook... die Hessel Groeneveld, ik noem zijn naam nog maar eens... Maar dankzij hem dus, eh, heb ik dus toch, ondanks allerlei obsessen die ik kreeg vanwege die TB ook in mijn voet, eh, kon ik overleven. Want hij, eh, de SS-arts die we hadden, die was op onze hand. Het was een prima Die hebben we later ook gevrijwaard van de gevangenisstraf. Door onze getuigenissen. Maar eh, toen heb ik het dus overleefd tot aan het transport. Dat werd, eh, we werden geëvacueerd in april 1945. Ik moest dat kamp weg, want de Amerikanen kwamen eraan. Nou, ik liep toen al op krukken, want mijn voet was zo slecht. Ik liep toen al op krukken. En, uh, maar uh, ik wilde nog mee op transport, omdat ze verteld hadden: de achterblijvers die worden neergemaaid. De zieken en die. Maar ik kon, ik, kon, ik kon geen 100 meter lopen, dus toen ben ik toch teruggekeerd. Nou, de geruchten dat de Amerikanen zo dichtbij waren, heeft zoveel angst bij de, bij de, bij de Duitse bezetting van het kamp veroorzaakt dat ze weggevlucht zijn en ze ons niet gedood hebben. Maar dat was, we hebben nog dagen ah. moeten wachten totdat... De, we hebben grote lakens met rode kruisen erop... hebben op de daken van de zieke van de barakken gezet, van de zieke barakken, want die bleven natuurlijk allemaal achter. En de doktoren bleven ook achter. Hè? En eh, een dag of vijf later zijn we bevrijd door de Amerikanen. En eh, dat was heel aandoenlijk. Die negers, vooral die soldaten die tranen met uit, toen ze dat stelletje daar zagen. Dat was natuurlijk fel over benen. Het was... En er zijn ook nog heel veel gestorven in die dagen daarna. Ik ben trouwens in die laatste dagen, ondanks dat ik op krukken... heb ik nog meegeholpen om de dus andere zieken te verzorgen. Want ik was verpleeggepillot dus Maar toen ben ik op transport gesteld dus naar, met een ziekenwagen naar Boegenwald vanuit, Boegenwald. vanuit Boegenwald naar Leipzig. En vanuit Leipzig met een, een ziekentransport liggend op een branca naar nou, Eindhoven. Daar in het uh, Philips ziekenhuisje terechtgekomen. Op de, ik geloof dat het de emma -laan was, de Emma-kliniek. Ja. Nou, en daar lag ik. En toen de eerste kennismaking met de artsen, dat was dus. Uh, zee, die voet moet eraf hoor, want dat kan niet. Nou, zei, ik. Helaas, ik heb nou, hem nou tot hier gerukt. En ik ga verder met die voet hoor. Nou goed, het is dus goed gekomen. Ja, het loopt normaal. Ja, en een jaar heb ik dus vertoefd in Eindhovense ziekenhuizen. En ben in 46 weer gaan studeren in Wageningen. Het is ja. tien voor twaalf. Ja. Wij moeten naar Utrecht, hè? Ja, we gaan naar Utrecht. Ja, wat gaat u in Utrecht doen? Ik ga in uh, Utrecht ga ik dus naar de. Naar het gebouw van de waar de milieueffectrapportagecommissie huist. Ik heb daar een Kamer. Daar voer ik gesprekken. In voorbereiding dus op, de, op het uh, Merggebeuren, het milieueffectrapportage gebeuren in de Filipijnen. En ik heb nog een gesprek met de adjunct directeur over alle interne zaken. Oké, okay, nou we moeten ons haasten ja. gaan. Eerst met de bus. is voorbij, ja. uh, een jaar in het ziekenhuis gelegen ja. en uh, daarna de studie weer opgevat. Ja. En op een normale manier afgestudeerd? Ja, in Wageningen. Wageningen. Lambekundige ingenieur geworden. Lambekundige ingenieur, daarna gepromoveerd, in 1954 gepromoveerd. Daarna van 1954 tot 1956, want ik vond dat ik nog niet voldoende wist. En daar uh, heb ik nog biofysica en biochemie gestudeerd op een post... Doctorale beurs in Amerika zelf. Twee jaar ruim. En daarmee ook dus uh, in de laatste fase bezig gehouden heb met de vreedzame toepassingen van kernenergie. Dat kan blijkbaar. Dat kan, ja. Dat is op het gebied van de landbouw dan. Hè. De voedselproductie, de bestrijding van plagen en, uh, en het, uh, de veredeling van gewassen. Daar op die drie terreinen gaf, gaven dus, gaf dus straling, ioniserende straling, geen reactorstraling, geen neutronenstraling... maar ioniserende straling, gammastraling, elektronen geven. Het zijn heel geschikte instrumenten, althans in die tijd... om dus de kennis te vermeerderen over hoe dat nou moet met die voedselproductie. Hoe je dat nou het beste doet. En vooral ook, als je het voedsel gaat bestralen... dat je dat niet doet met chemicaliën. Dat het dus geen besmetting achterlaat. In die tijd, zei u... Ja, en nu nog, het, het, het gegeven van voedselbestraling staat voor mij nog recht overeind. Alleen ik kan mij heel goed voorstellen dat de consument, jeetje, wat moet ik met bestraald voedsel. Gedachtig, hè? de atoombommen en al die toestanden. Maar het is feitelijk als je het analyseert, en de gezondheidsautoriteiten hebben het ook altijd achter die methode gestaan, omdat het namelijk geen enkele schade toebrengt. Dat het mens dat niet accepteert, is een emotioneel gebeuren waar je. Op een gegeven moment wat je moet accepteren. Maar het is inhoudelijk. is het nog een van de allerbeste methodes om voedsel langer houdbaar te maken, zonder schade. Ja, maar u, uh, u bent dus uh, directeur geworden van een onderzoeksinstituut. Ja, en dat was ja. dat onderzoeksinstituut. Uh, Hoe heet ook? dat ook weer? ITAL heette dat. Dat was het Instituut voor Toepassing van Atomenergie in de Landbouw. En dat was een uh, Europees instituut. We hadden een associatiecontract met Euratom. En we hebben daar een staf opgebouwd van 40 onderzoekers uit alle Europese landen. Althans, diegenen die aangesloten waren bij de Europese Unie, toen tot tijd, die zes landen. Hm. Nou, En uh, ja, hoe lang heeft u daar gezeten? Dat heb ik een lange tijd volgehouden, 18 jaar. Toen daarna, toen hebben ze vanuit het ministerie gevraagd of ik dus algemeen directeur van alle landbouwkundige onderzoek in Nederland wilde worden. Dat heb ik in ongeveer negen jaar gedaan. En toen had ik twee bureaus, één in Wageningen en één in Den Haag. En daarna ben ik voorzitter geworden van het college van bestuur van de Landbouw Universiteit. Dus ik heb mijn wetenschap hoog gehouden altijd. Zelfs meer wetenschapsmanagement dan wetenschaps, wetenschappelijk onderzoek in die, in die latere periode. Maar ik blijf erbij dat kennisvermeerdering, kennismontage, een van de belangrijkste hulpmiddelen is om, de, om het welzijn en de welvaart van de mensen te bevorderen. En u bent op een gegeven moment benoemd tot bijzonder hoogleraar in ja. Nijmegen. Ja, Nijmegen. Die, uh, uh, ik kon geen gewoon hoogleraarschap aan, want ik was directeur van het uh, algemeen directeur van Lammerkundig Ronse. En het, uh, gebeurde dat gebeurde trouwens al in de periode dat ik directeur van het ITAL was. Maar het kon wel een bijzondere leerstoel zijn, omdat dat geen verplichtingen met zich meebrengt om in de, in de structuur van een universiteit mee te draaien. En ze hebben allereerst gevraagd of ik dus aan de. Studenten, het waren capita selecta, het was nog geen verplichting. Of ik aan de studenten en ook aan de docenten iets wilde vertellen over, dus. Uh, ja, over dat, waar ik bezig mee was in dat ITAL: de bioradiologie. <lacht> en dat heb ik in één semester gedaan. Uh, nou goed, dat is een eenmalig gebeuren. Dat breng je de mensen van op de hoogte van hoe het, wat de stand van zaken op dat, op dat uh, vakgebied is. Daarna, toen zei ik, nou, nou is het over. Ik was toen nog geen bijzonder hoogleraar, gewoon docent. Later toen uh, zei ze, nou nee, Dick de je bent nou... Uh, dat was in de 70e jaren, begin zeventiger jaren. Je bent nou ook uh, voorzitter van de Eerste Kamercommissie over Milieu. Wetenschap en Milieu. Uh, je weet heel erg veel van welke factoren en een belangrijke rol spelen bij de beslissingen over Milieu. Waarom ga je ons ook niet iets vertellen op dat gebied? Dat heb ik gedaan. En uh, dat is uitgegroeid tot... Uh, uh, tot een, ja, als het ware, een, een, een bodem te leggen... in de Universiteit van Nijmegen uh, van milieubewustzijn. Kennis over het milieu. En dat ging dan, die milieucolleges... die begonnen met een ethische beschouwing, hè? de ethiek werd, werd Dan kwam de, de economie, dan kwam het onderzoek, de organisatie... en dan de maatschappelijke doorwerking. Dus het was een, een, een, een interdisciplinair... Uh, uh, presentatie dus van de milieuproblematiek. Nou, dat heeft geleid na een aantal jaren... dus tot de instelling van een eigen vakgroep over milieu. In, uh, toen heb ik mij teruggetrokken. In die periode hebben ze ook gezegd... nee, nou kan het niet meer docent zijn... dan moet je een bijzonder leerstoel hebben. En als laatste jaren uh, heb ik dus toen op verzoek... van de Nijmeegse universiteit... dus ook het wereldvoedselvraagstuk... Ik was inmiddels dus, uh, was ik in Amerika voorzitter van het International Food Policy Research Institute... die zich bezig hield met de voedsel, het voedselbeleid in de landen, en vooral in de ontwikkelingslanden. En daar heb ik dus een aantal jaren met veel plezier. En toen werd ik gepensioneerd. Ruim 40 jaar heeft Dick de Zeel gezwegen... over zijn kampervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Zo'n tien jaar geleden kwam pas de doorbraak. Wat was de aanleiding? Nou, Eigenlijk doordat ik de film Sophie's Choice zag. En toen ineens herkende... Het gaat over een Poolse vrouw hè, die haar kampervaringen uiteindelijk weer beleeft. Ja, die vooral ook die keuze heeft moeten maken tussen twee kinderen. De ene werd gedood en de ander mocht bij haar blijven. En die keuze tussen die twee kinderen niet komen. Daar komt erbij bij dat, dus ook in die kampen. Uh, wilde je overleven, je natuurlijk ongelooflijk moest liegen. Hè? Want uh, je had natuurlijk niks gedaan. Die kleine sabotagedaadjes en dit en dat. Mijn naam is Haas. Want je wist wat de consequentie daarvan was. Het was dus ook in feite een leugenachtige uh, samenleving. En die Sophie's choice kwam ineens, dat leugenachtige, zo verschrikkelijk tevoorschijn. Dat het liegen om te overleven, hè, want dat is het. Dat het liegen om te overleven ja, geen functie meer mag hebben in je later leven. En dat je dus ermee te, tevoorschijn moet komen. Want het wegdrukken is ook een vorm van liegen. Het niet meer toelaten. En uh, ik was dan met mijn, mijn huidige vrouw die bij die film Sophie's Choice. En ik heb daarna in de auto gehuild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 Dan kwamen natuurlijk elementen boven van... hoe is het, die politiek waar ik altijd middenin zit... Hè, is dat ook niet ergens een leugenachtig hè, gebeuren? Of de mensen die zich verdedigen vanuit een positie... die niet te verdedigen is, of de dingen verstoppen... of niet zeggen, of niet openbaar maken... niet toegankelijk, niet transparant maken... is dat ook niet die leugenachtige hè, samenleving? En uh, dat heeft mijn leven veranderd, ja. Hoe lang is dat nou geleden? Tien jaar? Tien jaar geleden, ja. Ja. En Aati wist niets van die kampperiode af? Ook niks, nee. Ze had ook nooit uh, gevraagd of probeerde nee, ja, los te wij peuteren? Wij kennen elkaar al lang, maar zij was toen mijn vrouw niet. Ik, en, uh, dus ik had ook met mijn eerste vrouw nooit over de kampen gepraat. Met de kinderen niet over de kampen gepraat. Ze wisten niks. Later is mijn zoon meegeweest, terug naar het kamp. Mijn dochter nog niet, maar dat gaan we ook eerder doen. Uh, die is meegeweest en die heeft gezegd, pa. Pa, waarom ben je dan niet mee tevoorschijn gekomen? Ik zei, nee, niet gedaan. Ik wilde niet. Maar hoe is dat, weer terug te zijn in Dora? Uh, slikken. En, uh, de plekjes opzoeken, het, het, je kunt het natuurlijk heel goed... Uh, misschien wel visualiseren. Uh, er was niks herkenbaar meer. De brakken waren weg. Het was allemaal volgegroeid met bomen, het was bos geworden. Er lagen hier en daar nog wat uh, ruïnes... En totdat ik ergens me kon gaan oriënteren. En ineens op de plek stond waar, de, waar ik in de barak verpleger was geweest. Op de plek stond waar het appel gehouden werd. Dat was trouwens een groot gedenkteken geworden. Prachtig gedaan. Op de plek stond waar dus de, de, de Italianen gefusilleerd waren. Op de plek stond waar allerlei zaken dus in, in de herinnering weer terugkwamen. Maar dan nog altijd vrij ongeëmotioneerd. Dat is dus gebeurd. En vergeet niet, ik ben pas teruggegaan toen die, toen ik die doorbraak er al was. Hè? Nou, dat heb ik dus uh, bekeken. Maar wat mij het meeste trof, dat waren twee zaken. Dat was allereerst dat daar een groep van jonge Duitsers zat. Die maar wilden praten en praten met mij. Die wilden allemaal haarfijn achterhalen wat dat land had misdaan tegenover dus, uh, ons. En wetenschappelijker te onderzoeken... Uh, bij elkaar brengen van, van, van, van, van kledingstukken, van kruisen. Van van... En dat heeft me zo getroffen. En toen heb ik ook gezegd, nou geef ik me volle medewerking ook. Om daarover te praten, omdat op, op het in de geschiedenis Want zij hadden het nodig om dus steeds maar weer in de leerstof... Van, vooral in de lagere scholen het steeds maar weer te vermelden. Het tweede wat me erg trof was dus dat bij een van die herdenkingen... daarin doorgaan, want er zijn regelmatige herdenkingen... hebben de kerken... Die dat is op uh, Palmzondag, ja. hebben de kerken daar een... Uh, die maken een soort kruisweg door dat kamp heen. Plaatselijke mensen. En bij elke plek waar veel geleden is... daar zingen ze en bidden ze. Fantastisch. En wij werden gevraagd als afgevangenen om daar ook te bidden. En daar een boodschap door te geven voor de jonge mensen... Zeven stations. Het begon bij de bunker, de steebunker. St waar de gevangenen moesten staan, dag en nacht. En dat niet lang volhielden. En toen naar de, naar de appelplaats. Waar de gevangenen die iets misdaan hadden, opgehangen werden. Zo het. Naar het crematorium. Naar de, waar ik al, ja, al zo vaak aan herinnerd word ook. En heel terecht aan herinnerd word: die ziekenbarakken. barakken... Hè? waar zoveel schrikkenvergeleden is... waar je elke morgen de lijken uitsleept omdat het zo snel ging. En allemaal de jonge mensen. En ja, dat ineens wordt dan zichtbaar in zo'n kruisweg. En de symboliek die daaruit spreekt, die, die trof mij, ja. En toen, het derde, dat was dat we teruggingen naar, naar de stollen... zoals dat heette, naar die tunnels... die gegraven zijn waar die V2-fabrieken zijn op. Die bestaan nog steeds? Die bestaan, maar die worden weer hersteld. Want de Russen hebben het laten exploderen. Want die wilden alle gegevens dus van die V2 niet aan de handen van de Amerikanen laten komen. En dat is toch niet gelukt. Want ze hebben het wel. De Amerikanen hadden het eerder dan de Russen. En dat betekende dus in feite dat dus, uh, laat zeggen, die beweging die ontstaan is... in die plaats Nordhausen. Hè, de mensen daar... dat die bezig zijn om die herinnering staande te houden en gaande te houden... En dat doen niet uit schuldgevoel, want ze hebben deze generatie Duitsers heeft geen schuld. Maar dat ze dat doen om daarmee ook een boodschap aan de wereld te geven van... dit, dit kan niet, dit, dit kan niet. Het gebeurt natuurlijk wel weer, want je ziet het overal, Joegoslavië, Afrika, overal. Maar het gebeurt wel weer, maar toch die boodschap ook levend houden. Dat heeft mij, dat heeft mij uh, weer verzoomd met Duitsland. Met deze generatie. U komt uit een protestants nest en u bent katholiek geworden. Vanwaar? Um, dat heeft twee achtergronden. De eerste was dus um, dat ik uh, na de concentratiekampperiode... Dus een jaar lang in een katholiek ziekenhuis heb gelegen in Eindhoven. En daar geconfronteerd word met een, uh, ja, met een mentaliteit en een attitude... en een, weet je, weet je, een beetje onbezorgdheid... Maar vooral ook door, door het feit dat die katholieke kerk... op een of andere manier een wereldkerk is. En dat, dat, en, en, en, en, en dat het in, in feite een kerk is... waar dus de traditie van, en de rituelen... en het mediteren, het naar binnen gekeerd zijn. De kloosters zijn natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Toch mij enorm. Ik heb dan, daarna ook in Wageningen... Zat ik als student nog drie, vier keer per week... stil een half uurtje in de kapel van de zusters. Om ook dat proces van, van ja, naar binnen keren, eh, aandacht geven. Niet alleen maar rationeel bezig zijn met, met de wereld. Hè? Want je was natuurlijk ook in die meditatie met de wereld bezig. En dat heeft me altijd erg getroffen in het katholicisme. Maar ik ging terug naar, naar Wageningen en, eh, in 1946. En daar eh, heb ik... Ook nog beleid is gedaan in de Hervormde Kerk. Dus het was niet het beslissende. Het was wel het voorbereidend werk, werd daar in het ziekenhuis eigenlijk gedaan. Toen ontmoette ik een vrouw. En Buck die zelf katholiek was geworden. En waar ik toch ook van de indruk kreeg dat dat een gebeuren was wat ik wat verder zou moeten uitdiepen. Het lag nergens nou natuurlijk een plicht om het om, om te worden. En dat ben ik ga praten met een pater in Arnhem en die heeft me met ondanks veel weerstand van mezelf want ik wilde eigenlijk niet Hij heeft me toch overtuigd. Nou, toen ben ik katholiek geworden. Ja. Ja. ja. Maar bent u nog steeds gelovig? Ja. Gaat u ook naar de kerk, ja. naar de mis? Ja. Nou, ik, het gekke is natuurlijk, ik ben een zoeker geweest ook op dat hele terrein, want ik ben ook in die periode dat ik katholiek was... nog veel meer bij de studenten geweest... of bij Oosterhuis in Amsterdam in, en bij het Leerhuis vooral. Ik ben altijd weer zoekend gebleven... Dus om op een of andere wijze toch het uh, gevoel te krijgen... dat ja, het is nergens eigenlijk ben ik nog thuis. In, in het protestantisme niet, in het katholicisme. Ik, ik, ik wou eens voorbij, voorbij die, die, die gescheiding, hè? die gescheidenheid... wilde ik eigenlijk terechtkomen... Eh, beide dus de Ocumene ook. Eh? Maar dat is toch ook op, op, vaak nog vasthouden aan je eigen plekje. En, daar, eh, en dat vond ik ineens in, een aantal jaren geleden in de oude kerk. Dat is een hervormde kerk met naar mijn smaak een katholieke liturgie. <laughs> en daar voel ik me thuis met mijn vrouw. Dick de Zeeuw is in 1987 getrouwd met Aartje Kroesbergen. Ze kennen elkaar al ruim 35 jaar. Dick is eigenlijk altijd al verliefd op haar geweest... maar ze waren allebei getrouwd met een ander. Beiden hebben uit hun vorige huwelijke twee kinderen. Aartje over haar tweede echtgenoot. Het is een man met een die heel, altijd vooruit denkt, altijd uh, ja, al veel verder is dan iedereen. Het is ook een man die... je ja, soms bij de les moet houden. Die moet zeggen, kom zitten, nu gaan we even echt de dingen analyseren. Hij is niet altijd bij de les dus? Uh, hij is vaak met zijn gedachten dan weer verder weg. en uh, Heel betrokken. Hij kan wel heel goed luisteren, vind ik. Maar hij wil ook altijd heel graag weer verder. En ik weet nog, daar hebben we het ook heel vaak over gehad... waar ik me ook wel herinner over een hele lange periode. Als hij op bezoek kwam, dan was hij alweer weg. Ik vind het verschrikkelijk als ik dat zeg omdat hij zich heel goed realiseert dat dat zo was. Het eigenlijk ook niet wil, want hij wil heel graag betrokken zijn bij mensen. Maar ja, het, het zou de indruk kunnen geven dat hij vluchtig is. Dat vind ik niet. Maar ja, dat, dat, toch wel dat vluchtige, dat, dat, dat heeft hij. En wat is nou het leuke aan hem? Zijn enthousiasme, zijn charmante manier van, van omgaan met mensen. Iedereen vindt hem aardig. Uh, Dick de Zeeuw is een enthousiaste man, maar hij is in wezen ook heel gesloten. Ja, dat is wat misschien weinigen zullen weten... maar uh, hij is inderdaad ook in wezen heel gesloten. En dat heeft heel erg met deze periode, denk ik, te maken... zoveel op pad um, is, was er nog wel tijd om echt vader te zijn? Ik heb daarover met mijn kinderen gesproken. nog niet, nog niet zo heel lang geleden. En het, het, het, ik was verschrikkelijk veel weg. En, uh, en nog steeds, hoor. Nog steeds, ja. Het is wat geminderd. Maar... Ja, die, dat hebben die kinderen ook herkend. Die, die, die, die, die twee kinderen in die tijd, echt en Bernadette, die hebben dat herkend. En er zijn geen verwijten naar mij toe. Alleen ikzelf <gacht> heb het gevoel dat ik het niet altijd even goed gedaan heb. Dat ik het beste wat had meer aandacht kunnen hebben voor de kinderen. Maar was die vlucht in de hoeveelheid werk... was dat ook niet het wegvluchten voor het concentratiekamp? Goed, een vraag die me nooit gesteld is... en die ik zelf ook aan mezelf niet gesteld heb. Nee, ik weet het niet. Het, het, het, ik heb later het concentratiekampperiode leren zien als heel positief. Vanwege het feit omdat het ergens ook mij gevormd heeft. Dus het, niet het. Nee, ik denk niet dat het, het wegvluchtte. Ik denk dat ik zo'n driftkikker ben gewoon. Die veel wil ondernemen. Wat is dan het positieve uit dat kamp geweest? De mens heel naakt te zien. Ja, letterlijk en figuurlijk. De angst. Het doorgronden van macht. Het, het, het, het willoos slachtoffer hè? zijn. Het nummer zijn. Het, eh, niet meer bij de naam, maar bij het nummer. De nummer worden aangeschreven. Aange... Of benaderd. Aangesproken, dat bedoel ik hè? dat is die leegheid, die volstrekte negatie van het bestaan. Om dat een keer mee te maken, te doorgronden... maakt je aan de ene kant heel mild in de samenleving... omdat je dus het allemaal vanuit die enorme extreme dus, meegemaakt hebt... aan de andere kant ook opstandig... dat er toch zo weinig verbetering zit. Want het is gebeurd onder ons en allemaal over en weer toch Positief zijn. Ja, ik blijf erin geloven dat er een. dat er een evolutie mogelijk moet zijn. En die, en die evolutie die is niet gebaseerd. op dat die mens van nature. dat vind ik alles een onzin. van nature kwaad of, of goed zou zijn. Dat, de mens is de mens. punt. Dat, dat, dat, dat, dat er dat, dat, dat is een acceptatieniveau wat je, wat je niet kunt, kunt ontwijken. Daar is die punt klaar. Maar dat je. Omstandigheden kunt creëren of uitdagend. Of dat je een samenleving kunt creëren waarin dus wil zeggen, de ne vreselijk negatieve machtsusurpaties, weet je wel, kunt verminderen. Democratische controle, openheid, doorzichtigheid. Dat je dat, die verplichting op je neemt. Als je eenmaal dat hebt meegemaakt, om dat toch in grote mate te kunnen voorkomen dat zoiets weer gebeurt. En het lukt. Tuurlijk lukt het. Tuurlijk. Het is nog wat anders. Het moet lukken. Want anders? Anders wordt die schepping. die God eigenlijk bedoeld heeft als. niet volmaakt te zijn. maar dat het veel geluk en liefde kan brengen. die wordt niet bewaarheid. Nou, moet u alweer weg. Moet u nu weer naartoe. <lacht> ja, kostelijk. Ik ga naar mijn, uh, mijn wijkgroepje over de toekomst van landbouw toe. Dit ah, <laughs> moet de in Den Haag, hè? Ja, in Den Haag. Ja. Ja. Met de trein? Met de trein. Ja. U hoorde professor, dokter, ingenieur Dick de Zeeuw... emeritus hoogleraar, wereldvoedselvraagstuk en milieuproblematiek. En oud-voorzitter van de KVP in een aflevering van Een Leven Lang. Eerder uitgezonden in 1998. Samenstelling Dick Binnendijk, techniek Sjoerd van den Broek... en Gert Ooms, presentatie Petra van Hulsen. Dick de Zeeuw werd geboren in 1924. Hij overleed op 85-jarige leeftijd in Bangkok op 18 februari. In 2009. Dit is Radio 1. U luistert naar het programma Nachtvluchten. En wordt u nu pas wakker? U kunt nog meedoen aan de prijsvraag van deze week. Gaan we trouwens niet iedere week doen. U kunt het boek winnen van Nanette van der Ham, de Lichterlevenkalender. Als u weet hoe de titel luidt voor uh, een boek, een boek dat zij vertaald heeft, speciaal voor een Amerikaanse talkshow-host. Zometeen meteen in het volgende uur, Annie de Reuver. Hartstikke leuke dame.